Bij een aanval op een legerpost in Libië zijn zeker twaalf militairen om het leven gekomen. De aanvallers kwamen al schietend met machinegeweren aanrijden. Wie de daders zijn is onduidelijk. De legerpost staat in de buurt van Bani Walid, een van de laatste steden waar oud-dictator Gaddafi de dienst uit maakte. De Libische regering heeft geen controle over de meer afgelegen gebieden, waardoor gewapende bendes daar vrij spel hebben.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 De A7 vanuit Horen naar Amsterdam Die is nog steeds dicht... tussen Purmerend Zuid en Zaandijk door een ongeluk. Het verkeer kan een mondjesmaat langs via de vluchtstrook... maar dat levert wel een file op van 6 kilometer. Bij Utrecht file op de A27 richting Gorkum. Voor het knop het lunette staat 3 kilometer. De N57 vanuit Oudorp naar Middelburg. Daar staat 6 kilometer file tussen Haamsteden en Kamperland. Droom is fijn.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 Bespreek de mogelijkheden eens met uw tussenpersoon. Of kijk op Real.nl. Dit is Radio 1: Tros Autoshow. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Bransen. Welkom. Het wekelijkse feestje. Welkom bij de Tross. Ja, en dit keer niet onderbroken door fietsen. Nee. Volleyballen. Zwemmen. zwemmen, donk. Nee, gewoon. We oh. hebben gewoon een autoshow van wel 27 minuten. <lacht> um, ja, welkom dus bij de Tross Autoshow. Naast mij Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Cross Magazine. Ik ben Bas van Werven. En de gast is Nico Aaldering. Welkom, Nico. In ja, Brummen. Ja, ja en de dat is een gezellige prater. De Gallery. En als je daar eens een keer naar de website gaat, nou, dan zie je alleen maar mooie karren. Het een nog mooier dan het ander, museaal, uh, onbetaalbaar, uh, betaalbaar, maar glimmen, mooi, echt geweldig. Uh, waarvan ik altijd zo denk, als je zo'n museum hebt, doe je de deuren dicht en ga je kaartjes verkopen. Dat is geen museum, nee, hè? Hij verkoopt ze gewoon. Ja, ja, maar dat is toch wel gek? Ja, en, en zogenaamd allemaal met spijt in het hart, Nico. Vaak wel. <laughs> ja. ja, dat vind ik, dat is wel mooi namelijk. Want er zijn heel veel mensen die denken van ja, weg is weg en geld verdienen. Dat zit er natuurlijk wel dik in, maar je, moet wel, je verkoopt wel mensen hun droom, hè? Ik hou van auto's. Ja, maar ook voor mensen, of niet? Ik hou van mensen en ik hou van auto's. Ik hou van auto's en ik hou van mensen. Ja. En je moet natuurlijk... Uh, kijk, mijn vak is geboren uit liefde voor auto's. Uh -huh. Dus ik heb van mijn, uh, mijn hobby mijn beroep gemaakt. Wat, wat was de eerste auto waarvan je echt een warm gevoel kreeg? Austin in Healy. Okay. 2500 gulden, kan ik me herinneren. Uh -huh. 100 jaar geleden. Heb ja, gehoord. Gehoord. waren ze nog 2500? Ja. Ja. Zes, cilinder. Ja, zes cilinder? Uiteraard, de 3-liter. 3-liter MK3. Ja, roestig. roestig. Ja, erg roestig, erg slecht, maar wel heel leuk. Ja. Heb je hem nog? Nee. nee. Maar ik heb er nog wel Oké. Okay. Uh, minder roestig. Ja. Wel heel erg origineel. <laughs> <Gij twee> noden, <coughs> een beetje terug, terug in die tijd. En die <laughs> ja. heb ik nog. Ja, ja, ja. Ja. En is dat, dat is voor jezelf? Of is dat een ja, op... ik heb een aantal auto's zelf. Ja, wat, heb je, wat heb je zelf even A, voor de weet ik niet. We een paar Engelse auto's en een paar Italiaanse auto's. Okay, dus je staat eigenlijk permanent uh, vier keer per jaar stil? Ik sta regelmatig stil. Dat dacht ik al. Nou, we gaan daar. <laughs> <laughs> we praten zo verder met je, Nico. Uh, uh, en uh, nieuws, Carlo, gaan we zo even doen. We gaan ja. eerst even naar Benno Nekenman. Want die is uh, directeur van Blij Dat Ik Rij, een stichting die een pechservice begonnen is. Waarbij automobilisten alleen betalen als ze echt pech hebben. Een concurrent voor de uh, knak breakdown service, de AWB, uh, pechhulp, en VWW en Roemmobiel. Ja. Meneer Nekenman, goedemiddag. Uh, uh, blij dat ik rij een pechservice. Alleen betalen als je pech hebt, wat kost het dan? Uh, overdag 99 euro en s'avonds in uh, het weekend 140 euro, 139,50. Oké, okay, dus als je ja. drie, drie keer per jaar stilstaat kan je beter bij de ABB zitten? Uh, zou ik adviseren, ja. ja, ja. Wie, ja. Wie, krijgt, wie krijgt u dan als klant, want het is hartstikke Moet je cash betalen of niet? Eh, uh, met een automatisch Geen ja. enkel probleem. En, en, en, en wie komt je dan halen? Weet ik zeker dat u komt als ik langs de weg sta? Ja, wij werken samen met een uh, alarmcentrale. die, uh, uh, wederom, eh, uh, van zijn kant weer 450 uh, bedrijven aangesloten heeft. die uh, er zeker van, uh, die, het, die het, ja, die, het zeker, die het zeker ophalen. in, eh, uh, uh, in drie kwartier tijd. Uh -huh. En je reparatie dan wel je, je wegslepen op de plek van het onderhoud. Ja. Precies, dus eigenlijk doen ze hetzelfde als de andere, andere aanbieders, andere concurrenten. Ja, daar zit, daar zit geen verschil in. Nee, precies. Nee. Uh, een, niet voor dat bedrag nog een extra kop koffie, een fijne taart en een bos bloemen voor thuis. Want ik vind het een stiep stiep verhaal. 100 euro per, per keer, zeg, in het gewone, gewone werk. Vindt u niets? Niet een beetje een ja, prijs waarvan u er denkt, er van, dan dan dan mensen dan moeten dan. dat in één keer neerleggen? Dat doet pijn. Ja, dat, zou, dat doet op dat moment even pijn. Nou. Uh, als je er rationeel naar kijkt, en dat hebben wij gedaan. We hebben onderzoek gedaan onder uh, 500 automobilisten... Ja. met een uh, gerenommeerd uh, onderzoeksbureau, Market Response in Leusden. En daar kwam uit dat 44% van de Nederlanders... de afgelopen tien jaar helemaal geen pech had gehad. Ja. En 22% had maar één keer pech gehad. Dus dat is twee derde die uiteindelijk uh, maar één keer pech heeft in tien jaar. Als ja. je dan een lidmaatschap hebt van een willekeurig verlenen, ja. betaal je uh, 70, 80 euro per jaar... Ja. Maaltien is, is 800 euro voor ja, weg. Ja, maar dan krijg, je ook nog, ah, wacht even, dan krijg je ook nog het woonplaatsservice vaak. Als je je ook een beetje bijbetaald. zit je iets boven je bedrag. En dan komen ze ook als je accu uh, leeg hebt of je hebt je lamp, lampen laten branden. Dan komen jullie ook. Maar dan betaal ik wel weer 99 euro. Dat is wel weer het verhaal voor een leeg accutje. En een blaadje. Krijgen we ook een leuk uh, blaadje? Nee, ik krijg geen blaadje. Nee. Dat is jammer. Nee, is en een het Jammer. Ja, dat vind ik er wel bij hoor. Oké. Okay. Ja. Okay. Een mooi, mooi blad toch? Ja... Carlo? Ja, nee, zeker. Mooie ja. bladen is altijd leuk. Maar, <laughs> maar het is. Uh, u, zegt, u zegt dat een, een gemiddeld pech, een, een gemiddelde auto heeft eens in de tien jaar pech. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg oh, dat twee okay. derde uh, van de mensen, van de, van de mensen die wij in het onderzoek betrokken die hebben, mensen, dat... met, mensen met een auto, hmm. twee derde daarvan. Uh, daar had ja, zeg maar 44%, hmm. uh, had okay. geen pech gehad afgelopen tien jaar. En 22% had ja. maar één keer pech gehad. Okay. Dus dat gemiddelde wel? ligt zo laag. En mensen die een uh, setje klassieke Britse en Italiaanse auto's hebben... Mogen die lid worden? Nou ja, 5.000 kilometer, een beetje. Ja. Nou, het maatschap is gratis. Dus iedereen is welkom. Uiteindelijk ben je zelf klant. Ja. Ja. Dus op het moment dat je ja. zelf goed voor je auto zorgt... je hebt een prima rijgedrag en uh, je begeeft je niet buiten de, buiten de normale paden. Je houdt van je auto. Ja. Dan heb je minder pech. Anders sta je voor 800 euro, sta stil. Wij danken u voor de toelichting. De stichting Blij Dat Ik Rij, daar kan je lid van worden. Dank u wel. Dank. Dank. Nico Aaldring. ja, die heeft al die klassieke... Of staat ze vaak stil? Ja, hij heeft toch wel een paar keer per jaar, zeg je, nou, Nico. Je moet er goed voor zorgen, zegt hij. Ja. Dat klopt ook wel. Je moet er wel goed voor zorgen. Ja, ja dat is ook zo, ja. ja, ja. Zou jij het overwegen als koopman? Een, een, een, een, dit Niet verhaal? direct. Want? Je staat heel weinig stil. Ja. Maar, Uiteindelijk sta je, als je er goed verzorgt, sta je weinig stil. Maar hoe minder je stilstaat, hoe, hoe, hoe minder je bij blij dat ik rij betaal. En, en er is wel de... iets van te zeggen hoor. Toch? Ja, vind ik wel. Ja. Voor ja, maar... sommige mensen die vaak stilstaan... Er het... ja, zijn ja, altijd om... dezelfde mensen die vaak stilstaan. Ja, dat is inderdaad Ja, en en die halen wat uit hun, uit hun lidmaatschap nog. Ja. Dat is dan wel weer leuk. Ja. Ik heb dat jaren ook gedaan. Ik, dat ik een hele slechte Amerikaanse auto had, stond ik drie keer per jaar stil. Ja. En dan had ik mijn, mijn lidmaatschap eruit. En nu betaal ik voor de meute. Het is een beetje collectiviteit. Ik vind het ook wel aardig. Ik vind dit wel een beetje Hollands. Ik betaal alleen voor mezelf. En dan kost het 100 euro per keer. Dan mag het ook 200 euro per keer kosten. Ja, Gewoon, dat, het, dat het lekker pijn doet. Het is wel goed. Ja, bedankt. Wel goed bedankt. Ja, we gaan het meemaken. We ga, we ik hoor trouwens de laatste tijd niks meer van Roetmobiel. Bestaat het nog, eigenlijk? Vraag ik me dan af. Ik zie wel eens van die stickers nog. Oh, okay. op oude vergeten. Ja, ik zie stickers ook wel eens blij die... dat ik rijstickers. maar die zijn ja, Die zijn nog ja, met, met een hoedje, hoedje op. op. Oude bovengekreet was dat. Hey, nieuws. Ja. Oh, ja, nou dat is goed dat je het zegt. Ja. Uh, want ik was alweer vergeten natuurlijk. Ik niet. Ik heb hartstikke veel, ik heb hartstikke veel. Ik, nou, om te beginnen twee nieuwtjes. Als je nou niet morgen naar Nico Aaldering gaat in Brummen... om naar de collectie van de Gallery te kijken... wat je volgens mij echt moet doen, want het is een superleuke dag. Die zondag open? Uh, aanstaande zondag wel. De eerste zondag van de maand altijd. Hm. Uh, nou, ik weet nu al waar jij morgen zit. Uh, ik, ik zie het al in je ogen. Maar goed, dan is in ieder geval vanaf vandaag... staat sowieso de BMW 4X-serie Coupé in de showrooms. En de 911 Turbo van Porsche staat vanaf vandaag bij de, uh, bij de dealers. Dus daar kun je nu kijken. Dat zijn auto's waar we het allemaal over gehad hebben of die we gereden hebben. Dan hebben we misschien wel ooit in de collectie bij Nico... De Ferrari 250 GTO. Die door een Amerikaanse verzamelaar is verkocht de afgelopen week... voor 52 miljoen dollar. Oftewel 38,2 miljoen euro. En daarmee zou het zo'n beetje de duurste klassieker Ter aller, wereld, aller ja. tijden zijn. Ja. Iets voor jou, Nico? Kan ik niet betalen. Nee, oké. Okay, maar je hebt wel klanten die kunnen betalen. Ja. Is, het, is, het, is het op de een of andere manier te verklaren of, laat ik het zo zeggen, recht te praten... dat een auto zoveel geld opbrengt. Ja, kijk, er is natuurlijk één groot verschil met, met jaren negentig. Toen waren de auto's ook erg duur. Ja. <kijkt> kijk, de jaren negentig... Eh, zocht men ook andere investeringen als stenen en grond. En schilderijen. En, en, uh... Auto's hebben één groot voordeel. Uh, uh, het is redelijk transparant. Je kunt zien wat een auto opbrengt en wat die waard is. Dus de, het, er zijn hoe langer meer mensen die zoeken naar mogelijkheden om te, in auto's te investeren. Wij Nederlanders zijn natuurlijk een beetje zinnig, zoals dat ja. heet. Wij hebben liever het centje op de bank... Maar landen om ons heen, zie je toch mensen veel al investeren in klassieke auto's. Ja, is dat zo? Want ja. als ik hier af en toe keldertjes en schuren open zie gaan... dan komen er de meest wilde collecties uit. Ja. En Nederlanders hebben over het algemeen hele mooie, hele speciale dingen staan. Ja, maar er zijn Dacht heel ik. veel Nederlanders met prachtige collecties. Maar die zijn nog gegroeid uit de periode Daarvoor. Eh, als... Uh, liefde voor voertuigen, liefde ja, ja. voor auto's. Hm. Maar nu krijg je ook mensen, een hele nieuwe generatie krijg ja. je erbij, wie echt investeren in oh, auto's. Doet u mij die en die maar. Ja, die echt gewoon dingen eruit ja. zoeken, waarvan ze, ja. in, nou dat gaat hem worden. Ja. Als je nou geld wil verdienen, nu, wat zijn Future Classics, waar je nu eigenlijk moet, moet gaan investeren dan? Porsche gaat maar door. Mm -hmm. Porsche blijf, is duur, blijft duur, wordt nog duurder. Ja, ook die dingen met die, met die rubber in, bim, bim, oh, Die komen ook al. Ja, die komen al. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Kijk, en er is natuurlijk... Auto's herken je uit je jeugd. Ja. Kijk, de dat auto's in je jeugd je. Ja, je ziet nu dat de vooroorlogse auto's... die zakken een beetje terug. Ja. Waarom? Mensen mens sterven uit, heel simpel. Behalve die de rariteiten, de Bentleys, de Lagonda's... de, de sporty ja. auto's. Hè? Ja. Maar de, de, de, de vierdeurs A-fotjes... die vroeger voor 20.000 of 30.000 gulden verkocht werden... Ja, er Die wordt helemaal niet meer verkocht. Het nee. is, is, is geen business meer. Maar kijken naar de auto's uit onze je jeugd. jeugd. Ja, ja? Dat je Toen ja. het leven nog goed was. Hè? Toen het leven de jaren ja. 50 en 60. Ja. Met de echt mooie auto's, vind ja. ik. Ja, ja. ja wie ben ja. ik. Ja. Maar ja. Je, jij zegt Porsche. Dat. Porsche en Mercedes is natuurlijk ook zo'n merk... wat omhoog jeppert waar je bij staat. Mercedes ongelooflijk duur. Porsche. En met name de Italiaanse auto's. Italiaanse ook? Ja. En de Esten, hè? Osten. Ja, ja. Het okay. okay. DB5 is zeer kostbaar geworden. Maar nou, zeer korte tijd. Nou lazen wij laatst een artikel in, uh, in het Financial Dagblad. van mij was het vandaag zelfs prachtig mooie rode GTO. Die GTO staat op ja. de voorpagina. Daar word je in uh, En het verhaal wat daarbij uh, de teneur is... is dat de Chinezen waarschijnlijk een hele belangrijke markt gaan vormen. Ja, de, kijk, de Chinezen die zijn er nog niet. Je uh, hebt denkt... het nog niet ontdekt. Die ja, je hebt het wel ontdekt. Ja, ja. Okay. Maar je mag in China een auto, -auto dan zes jaar niet invoeren. Oké, okay. dat is wel handig. Daar begint het dan mee. Ja. Ja. Maar, er zijn zoveel rijke Chinezen. Ja. En die rijke Chinezen hebben natuurlijk alle speeltjes al. Alle moderne speeltjes. De Bugatti's, de Ferraris, uh -huh. ja. de Lamborghini's. Ja. Maar wat ze eigenlijk graag willen is een ouders. 300 SL. Ja. Maar die kunnen ja. ze niet kopen. Die kunnen hm. ze wel kopen, maar ze kunnen niet rijden. Hm. En ze kunnen hem ook niet laten zien. Dat is, ah, wel belangrijk dat is ook lastig. Dat kunnen ze allemaal niet. Dus op het moment dat die markt open gaat, dan denk ik dat het nog... Gekken zou kunnen worden. Ja, ja. ja dat is een veelgehoord uh, verhaal. Hoe... Ja, Daar ben ik van overtuigd. Dat is met die Japanners ook gebeurd, hè? een jaar ja. of 20, 30 terug. Ja. Er is natuurlijk één groot verschil met de jaren negentig, toen de auto's ook duur waren: dat er nu veel meer liefhebberij is. Dus in de jaren negentig gingen de Ferraris ook Daarom een bepaald bedrag. Er is veel meer liefhebberij. En alle nieuwe rijke landen om ons heen denk aan Polen, Tsjechië. Dat wordt ook serieus geld verdiend. Ja, en er is ook? veel meer liefhebberij. En er is veel meer liefhebberij gekomen door de rallies En de, en de klassieke rallies en ja, de ja. ritjes en dergelijke. En vroeger had je mensen in clubverband. Die gingen naar een Jaguar club. en ja. Dan zag je 100 Jaguars. En dan ging je s'avonds in naar huis. En dat was leuk, Jaguar. Ja. Maar nu, nu krijg je mensen die zeggen, ik doe een, uh, ik doe een rit in de Alpen. Met de 40, 50, 60 verschillende auto's. Ja. Waardoor je ook getriggerd wordt in andere auto's. Ja, ja, je rijdt ja, ja. zelf een Porsche. En je denkt, ja, zo'n maat is ook wel leuk. Ja. dan begint het mee. <laughs> Heb je veel klanten in het buitenland? Ja, heel veel. En de, de andere vraag is, hoe haal je je auto's? Waar haal je ze vandaan? Ja, dat is een beetje lastig. Ik zit natuurlijk heel lang in dat vak. En we hebben natuurlijk een redelijke aantrekkingskracht met de gallery. Dus we krijgen ook veel aangeboden. Oké. Okay. Uh, collega's van mij moeten vaak op zoek. Ik krijg heel veel aangeboden. Uh -huh. En ik koop wat ik kopen wil. Wat ik leuk vind. Maar je wilt er toch altijd wel cent aan verdienen. want is een Ik, gewoon ik, ik verdien er gegarandeerd cent aan. Dat is 100 dat zeker. <laughs> Kijk, ik verdien er geld aan. Ik, ja. ik, ik verdien geld aan mijn hobby. is niet geweldig. Dat is mooi. Ja. 78 opgericht in 1978. Ja. 35 jaar hebben wij snel berekend. in het vak nu. Ja, en zo'n Nick doet mee in het bedrijf. Hoe lang al? Ja, ja Nick zit 10 jaar in het bedrijf. Ja. Ik, we hebben de taken een beetje opgesplitst. Hm. Ik ben een inkoper geworden. Ik was vroeger in- en verkoper. Maar dat verkopen dat heb ik al een beetje gehad. Mijn zoon Nick is, de, is, is de, de verkoop en de leider binnen het bedrijf. Ik ben de vlierenvluiter en de inkoper. <lacht> ik vind het leuk. Ik reis graag en ja. ik ben graag op pad. en Ik vind het leuk en ik kom in schuurtjes. En dan kom je leuke mensen. Ja. En dat, dat, dat vind ik leuk. En dan koop je wel eens wat te duurzien. Dan kan je dan op je flikker. Ja, jezelf, ik, ik koop wel iets te duur. Maar dan is dat Leidenschaft, zoals de <lacht> Duitsers zeggen. Dan is dat omdat ik het zelf leuk vind. En ja, dan je zegt die ja. tegen mij. Pa, wat heb je heb nu nou je toch weer gedaan? gekocht? Wat moet je ja, nou met zo'n ja. bus bijvoorbeeld? Ja, die dan zwart. pak je de man een zonneke <lacht> terug. Ja, ik ben een liefhebber. Ja, ik ben liefhebber. Ja. Ja. En dan zijn er heel vaak auto's bij. wie eigenlijk. Zakelijk helemaal niet zo interessant zijn om te kopen, maar ik had niet laten. Zoals? Ach, ik het 17M. Maar dan ja. wel in nieuw staat. Ja, dat is wel schattig. En ja. nou, dan, dat dan moet je daar nou mee, maar hij is zo mooi. Ja. En dan koop ik dat en het gekke is: wat ik altijd weer verkocht. Vroeger Vlaag. Hij is ook al ja Maar Volvo 47, ik noem even een willekeurig... Is ik de jong? Ja, witte Volvo 47. Leelijke Die heb jij natuurlijk. Maar een 911 S targa uit 75. Dat is zo'n nieuwe Dat is zo'n vies dingetje wat altijd prijs is. Nee, je moet voor de pareltjes gaan. Volvo V90. Als je ze vroeger lelijk vond... dan... de tijd is in je voordeel. Ah. Kijk, een 75 e Porsche met die harmonica Ja, Vroeger zei je: Ja, dat is niks. Want het nee. moet natuurlijk klassieke Porsche met groot bumpertjes aan. Precies. Maar nu is een 75 e harmonica Porsche in het ja, zacht ja, geel ja. ook al heel erg uh, mooi. Lichtblauw, kulfblauw, uh, cool mag ook. Prachtig. Kijk. Kijk, een kenner. Wordt die Gulf Blue? Ja, wordt Gulf Blue. Okay. Maar het leukste is natuurlijk ja. als die auto's in het wild rijden. Ja. Dat is erg belangrijk. Dat is mooi, hè? Ik reed je net naartoe en reed er zo'n Porsche voor me. En dan denk ik, ja, dat is toch heel erg leuk. Ja. Daar geniet ik van. Hoeveel auto's verkopen jullie per jaar? Hoeveel doe je er weg? Ja, zo'n vijf, zeshonderd per jaar. 600 per jaar. 600 per jaar. Ja. Dus twee per dag, drie per dag, als je naar de werkdagen ja. kijkt. Dat is toch fors veel. Ja, wij verkopen veel. En, en hoeveel gaat er vanuit het buitenland? Ik denk uh, 70%. 70%. Ja. Tot en met Dubai heb ik begrepen toe. Hè? Ja. Hoe komen die daarbij om bij de gallery in Brummen te gaan kijken? Uh, Is toen dat ik, internet? Toen ik de gallery bouwde in, in, in 1999, toen heb ik lang overwogen om hier in het westen te gaan bouwen. Uh -huh. Ik ben aanwezig kijk naar grond in Bad Hoeverdorp en dergelijke. En toen realiseerde ik op een bepaald moment, in Nederland wonen. toen was het geloof ik, 16, 16 miljoen mensen. Maar in Duitsland, 100 kilometer verder, er woonden er 20 miljoen bovenop elkaar hè, uh -huh. in het roergebied. En ik zit daar precies tussenin. Uh -huh. En dat was een gouden greep. Dus mensen komen snel, we zitten dicht bij de grens. Mensen komen snel over de grens. Kijk, als je roept dat je in Amsterdam zit, zit je toch aan de andere kant van Nederland. Ja. Ja. Op het moment dat je roept dat je 20 kilometer over de grens zit. En dan stijgen er natuurlijk vijf van. Ja. He, dan is het toch wel heel simpel. De mensen zeggen, dat is toch wel leuk voor de mensen die dan zeggen... Ja, 20 kilometer over de grens is niet zo ver vanuit ja. uh, uh, Frankfurt." Maar Nico, er is los van de locatie die inderdaad natuurlijk... Voor ons lijkt, die, de ver, de snelweg, lijkt die ver weg brummen. Is best, is best een eindje knorren vanuit ja. Amsterdam of ja. Utrecht. Maar als je er eenmaal bent. Dan kom je niet alleen in, een, in een, uh, een zaak waar auto's verhandeld worden. Maar je komt in een soort van dagtrip terecht. Er zit een speelgoedmuseum. Er zit een behoorlijk Uiteraard. aardig restaurant. Uh, uh, uh, noem maar op Jij moet ooit een keer de beslissing hebben genomen. Ik wil meer zijn dan alleen maar een autoverkoop of koopplek. Ja, hoe hoe is dat gekomen? Dat is eigenlijk gegroeid uit het... Uh, uh, uit de onvrede in de klassieke wereld. Kijk, uh, 15 jaar geleden waren het nog allemaal schuurtjes vondsten en waren het allemaal schuurtjes verkopen. En ons, ons vak werd ja. niet serieus genomen. De dealers lachten ons uit. En de garagebedrijven vonden ons maar uh, beneden de maat. Maar die klassieke verkoopwereld is een hele serieuze markt. Kijk, nu die auto's met zo, zulke idiote prijzen verkocht worden, ja. en nu begint iedereen. Ja het, is wel een hele, ja, het is een hele serieuze markt. En ik heb me altijd geërgerd. Dat die markt niet serieus genomen werd. Dus ik heb toen de tijd die gok genomen om de gallery te bouwen. Dat was een behoorlijke gok, moet ik zeggen. Want het is ja. toch 6.000 vierkante meter. Ja. Kostte toen al serieus geld. Nog gelukkig net in de gulden tijdperk, moet ik zeggen. <laughs> ja, dat wel. He, dat is plezier. Dat, ja, maar dat die gok dat heb, wel. Ik dat heb ik genomen. nu we hebben daar heel veel profijt van. Kijk, er staan ruim 3, 350 auto's. Dus mm -hmm. het is altijd interessant om 200 kilometer te rijden. Mm. En wat is nou 200 kilometer? Ja. Ik zeg altijd: tegen de mensen, maak je niet zo druk, stap in die auto, rij naar ons toe. Ja. Als je in Amerika een auto moet inkopen. en je moet 500 kilometer rijden. dan stappen we maar eens in die auto. en dan rijden we 500 kilometer. Dat is allemaal heel normaal. Het grappige is dat je inderdaad. je komt niet de geijkte Mercedes' en Porsches' en, en noem maar op. Nee, allemaal tegen. Maar, maar, maar inderdaad ook die Taunus' 17 m en, en een Citroën SM. en een, de meest, ja, dat de meest idiote creatie. En ja. je, eigenlijk moet je gewoon meteen, als je binnenkomt, meteen de kelder in. Nou, vind en, ik de leukste plek. We zijn natuurlijk gegroeid naar de veel duurder auto's. Hè. De Maseratis, Ferraris van, van ja. over, de, over de twee, drie ton. Dat is, is al heel normaal. Maar wat wij ook niet te vergeten is dat een Alfa-Spirit... ook nog steeds leuk is. Uh -huh, uh -huh. Dat een Porsche 912 ook nog heel erg leuk is. Ja. En dat een Rover P5... ook nog heel mooi kan zijn. Ja. En die nee, combinatie enige, uh, proberen we in dat bedrijf te houden... om het, om het, uh, het, het aantrekkelijk te maken het, voor iedereen. Het enige waar het aan mankeert... zijn Volvo 740. Dat is ja. zo jammer. Ja, dan maar dat zal ook zo blijven, keer. denk ik. Er zal een tijd komen dat het een, misschien... een future classic is, Carlo. En dat er mensen zijn... die zeggen, maar het is na een kernramp, denk ik... dat ze dan gaan zeggen, nou, dit is... Een een auto. Ja. Die zou je het moeten ook hebben. Een van de weinige zijn wij... auto's die een kernramp overleeft, kan ik je melden. Dan ja. weer wel, ja. In maar... tegenstelling tot die Porsche. <hijks> van jou. Die, die, die, die, die, nerveus gestreden. Ja. Zweedse kwaliteit hoorde ik wel. Zullen Ja, het maar nog even. even een, een, een, een, ja, ja, Wij ja. hebben het gewoon de hele tijd over klassiekers. En dat is ja. ook wel leuk. En ik we was op Twitter. Ja, er was iemand op Twitter die zei: Je hebt te weinig over klassiekers. Nou, hier komt er Brentje, de Lamborghini Miura. Een van de mooiste klassiekers ever. Prachtig. Lampisch. Rod Stewart is te koop. Mm -hmm. ja, dat is een 72er Miura SV. Ja. Uh, geel. Er zijn er 150 van gebouwd ja, in. Ook wel goede kleur. Uh, en zeven zijn naar maar rechts gestuurd. Dat is jammer. Nou, daar is hij dus ook nog 13 jaar bereden door de heer Stewart. Dat is ook klaar, dat is jammer. En dan gaat wel, uh, nou, en hij wel. Oh, en hij is, al, hij is alleen al voor 276 dollar 276. dollar moet ik zeggen. Gerestaureerd. Dus ja, dat, dat is drie gaat nou, Rod Stewart moet dat ook wel. Ja, hij is uh, hij geveld voor 1,47 miljoen dollar. Dat is te veel. Is dat te veel? Ja, vind ik te veel. Voor Mura van Stewart, pure knalgele ja, voor Ron Stewart. Als je niks met die man hebt, dan heb je uit te pakken. Ja, nou ja. Te veel geld. Weet je, voor minder heb je de McLaren P1. Ja, hoe is dat? Iets zo leuk. M M M M McLaren heeft zijn dealer geopend. Hè? Dat is in, bij Lauman Exclusive in Maarsen. Vroeger Hessing. In die, in die, in die geluidswol. Is nu dealer geworden. En daar staat eventjes de P1. En dat is een soort supersportwagen. Carbon 500, weet ik hoeveel pk. Uh, 737 pk, neemt u mij niet kwalijk. Mm -hmm. Kost dikke miljoen. Maar waar het om gaat. Dat is toch ja, hun, zeg maar eventjes, 9-11-beater. De, de, de vroeger MP4-12C, nu zeggen ze alleen maar 12C. Hartstikke lekker autootje gaan we volgende week mee rijden. Ik was hartstikke schoor toen we dat deden. Je verstaat me bijna niet, maar volgende week... hebben we toch een rij impressie okay. van die auto. We hebben, uh, van, uh, uh, ik zit hier op Twitter, dat is voor oude, oude mensen. Ja. Daar schrijft meneer Desert Fox, B. Desert Fox... Ja. investeer in de Prius, die zie je over een paar jaar niet meer. Ja, dat is correct. Ja, is correct. We helpen okay. hopen. Zullen wij gaan rijden? Ja. Ga uh, ja. praten we zo verder met Nico Aldring. De BMW 3 GT. Dames en heren, welkom vanuit de BMW 3 GT. Dit is een zelden vreemde eend in de bijt waarmee BMW ons jaren geleden ook al is aantikten. Namelijk met de 5 GT. En dat vonden we een oprecht lelijke auto. Deze 3 heeft ook zo'n sloping roof, zo'n coupé dak. Maar hier is het wel gelukt. De neus is iets anders dan bij de 3. En hij heeft een minder gepronceerde kont dan die 5. Iets moderner, iets mooier. En daarbij is deze in een hele mooie antracietgrijze uitgerust... met mooie M-style velgen. Dus het is wel een gemeen ding om te zien. Motoriek is heel bijzonder. Dat is wel leuk en vermeldenswaardig. Want in deze auto een 328 GT... Zou je dus verwachten dat er een 2.8-6 in ligt? Zoals BW vroeger motoren placht in te bouwen. Een 6 2.8 met lekker veel vermogen. Dat heeft deze ook, hoor maar. Maar dat mooie 6 fluitje is weg. Dat is ook niet zo gek, want dit is gewoon een 4 Met een dubbele turbo, met 245 pk. En dus eigenlijk met de prestaties van een 328 maar met een motorinhoud van een 320. En toch is het gek, want wij halen met deze auto... een verbruik van 1 op 12,5. Dat is nou niet om over naar huis te schrijven. Het is niet een zuinigheidswondertje. Verre van. Dit terzijde, hoe rijdt die auto? Ja, ja. ja. dames en heren, uh, hallo, het is een BMW. En de mannen van de Bayerische Motor aanwerken... die verstaan hun vrak als geen ander. Verder een prachtig afgewerkte auto. Hij zit wat hoger, dat is dan wel weer lekker... De stoelen zijn in alle standen verstelbaar. Wij hebben een M-pakket met alle toeters en bellen. Maar ja, die stoelen zijn er weer niet elektrisch verstelbaar. En deze kost 65.000 euro. Oh, de vanafprijs is 41, maar met een grotere motor en een beetje een pakketje... zit je dus op 65.000 euro. Dat is een fors bedrag. Voor dat geld koop je ook een BMW 3 Touring. Met alles erop en eran. En dan heb je een stationcar. Met hetzelfde verbruik, dezelfde motoriek en dezelfde leuke toestanden. Is het alleen niet een GT. Ja. En zo Gran Turismo is hij nog weer niet. Onder dus mij in de GT. Ja, Carlo. Ja. Nog even kort ja, nieuws. Ik, we ik wil nog twee dingetjes kwijt. Ja. Eventjes. Ik ga binnenkort rijden. Dank u wel. Firma Fiat met de Abarth 595 Maserati. Nee. Dat ding dat kost 43.000 euro voor een Fiat 500. Ja. Maar dan wel met 180 pk. <laughs> worden er maar 300 van gebouwd. Ja. Ik heb ooit met de 160 pk versie gereden. Ja. Toen voor de autoshow. Ja. was al zo'n leuk autootje. Dit wordt helemaal lachen. Um, en dan tot slot wil ik even updaten. In Utrecht wordt nu definitief per 1 januari 2015 de binnenstad afgesloten voor vervuilende bestel- en vrachtauto's. Dat is voor velen de moord voor de stad Utrecht en de middenstand. Wat we allemaal even in gedachten moeten houden... is dat er ook een milieuzone aan zit te komen... als we niet uitkijken voor, voor, voor oudere personenauto's. Dan ja. kan de complete collectie van Nico Aaldering die kan het vergeten. Ook mijn 47 en ook twee van jouw oudere automobielen. Ja. Uh, het enige wat dat nog kan tegenhouden is als je een petitie tekent op petitie.nl. Maar moet je wel in Utrecht of de gemeente Utrecht wonen. Uh -huh. Want dan vraagt de Knak een, een referendum aan. Een raadgevend referendum ja. om die zotheid. Want het is al lang bewezen dat de milieuzone niet helpt. Uh, dan gaan, ze gaan ze proberen om het in ieder geval voor auto's tegen te houden daar in Utrecht. Petitie.nl Dankjewel. Nou dat was hem even. Nou, Nico, laatste vraag. Waar ben je mee? Ferrari. Wat voor Ferrari? 5,99. Dat is wel veel te nieuw zeg. Klopt. Wil je dat nooit meer doen? Ik moet toch ergens meer rijden. Ja, ja, maar dan pak je toch gewoon een oude. Normaal zou ik dat ook doen. Ja, nou dan gaan we niet mee naar buiten kijken. Ik krijg <laughs> gewoon een autoshow, een koffiemok mee. Normaal rij ik ook in een oude. Dat is, en wat is het dan? En ik heb een... Maakt niet uit. Ja. Een van de 350. Laatste vraag. Wat is de absolute droomauto die er een keer gaat komen in het bedrijf? Ter verkoop. Ter verkoop? Ja. Ja, iets ja, wat je moet binnen hebben. Ik heb dan? ze allemaal gehad, Je hebt ze allemaal <laughs> God, goh, de, de, Jonge jongen, corona nou, is leuk. Of een uh, 275 ja. vind ik erg Toch leuk. Toch een vraag. Oh, Godzijdank zeg je geen Porsche. Dank je wel, Nico. Da Nico Aldering, dank voor je komst naar de, naar de studio. Brunnen ja, gedaan, in het de, de gallery. Ja, Volvo 74. Ja. Ja. Ja. Ja, over zeg het maar, over jouw, 200 jaar helemaal vol. Met, dat is na de nucleaire oorlog die gaat volgen. We gaan heel snel naar het journaal. Tot zover deze Tosso zo de Tot volgende week. ik maar met het nieuws. Dit is Radio 1. Een 20-jarige Brabander die in Vietnam vastzat... wegens betrokkenheid bij een dodelijk verkeersongeluk... is weer terug in Nederland. Vanochtend kwam Tim Valk aan op Schiphol. Twee maanden zat de student in een Vietnamese cel... totdat de familie van het slachtoffer de aanklacht tegen hem introk. GroenLinks gaat een mogelijk begrotingsakkoord... met het kabinet voorleggen aan de leden. Dat zijn fractievoorzitter Van Ooyek... in het radioprogramma Spijkers met Koppen. Van Ooyek wil dat de 23.000 leden... zich via hun mobiele telefoon kunnen uitspreken. Binnen 48 uur is dan de uitslag bekend.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 De politie hield ten aanwege schending van de openbare zeden. Ook de jongen die de foto heeft gemaakt is gearresteerd. Dat waren het hoofdpunten. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Het zit helemaal vol hier. Gezellig hoor, dames en heren. Fijn dat u er bent. Dan nou moet ik wel zeggen dat die mensen straks voor het grootste gedeelte doorgaan naar... Hij gelooft in mij in de grote zaal, maar dat hoef ik u niet te vertellen natuurlijk. Gouden griffelwinnaar Simon van der Geest, die komt straks langs. Regisseur Ursul de Geer en actrice Sophie van Winden over de voorstelling... Haar naam was Sarah, deze week in première gegaan. Theo van der Boogaert verstripte Bob Dylan. Uh, Gijsbert Kamer, die bespreekt popmuziek en in de virtuele vitrine heeft Spinvis nieuws voor ons. Ja, dat is nieuws. Ja. Officieel. Ja, ja, Verder de Nederlandse architect van een megatoren in China. Even het hoogste gebouw van de wereld. René van Koten in de bus. Karin Ahmad Mukrim over Anton de Kom. 80 seconden viool uh, viooltalent. En dan de live muziek. Ja, het is breekbaar. Het is prachtig. Het is poëzie. Het is Eventje de Visser. Het is ongeveer de avond. ...verschillend, doet er niet toe. En je tekent ons reis. Van de winter wordt het koud. En als de sneeuw smelt. Ja, straks het hele nummer. Het is van Eetje de Visser. Drie keer gaat zij zingen hier in Opium. Reageren kan opium.nl of twitteren naar hekje Avro of hekje Hans Opium. Opiums, een nieuwsoverzicht. Daniel, we hebben hem! <applaus> Dat was een uh, dolblije Mark van Warmedam gisteravond op het uh, Nederlands filmfestival. De film Borgman in de regie van broer Alex won het gouden kalf voor beste film. Hadde Minis die kreeg een kalf voor haar rol in die film. En Borgman had ook het beste scenario. Overigens greep Mark van Warmedam de gelegenheid aan om nog eens te ben uh, de benarde situatie... in de Nederlandse filmindustrie onder de aandacht te brengen. Lieve kamerleden van de VVD. Wij hebben ons huiswerk gedaan. Ik vraag u vanavond één klein dingetje. Uw handtekening onder de economische steunmaatregelen voor de Nederlandse filmindustrie. Ja! Het uh, gouden call voor beste acteur ging naar Marwan Kenzari voor zijn rol in Wolf. Hij was er niet bij in Utrecht. Overigens, hij speelde gisteren met de toneelgroep Amsterdam in Sint-Petersburg. En dat gezelschap kreeg, uh, greep de, ge de reis aan naar het land... om uh, na afloop van de voorstelling van de Russen... een brief voor te lezen uit protest tegen de homowetten... in het Rusland van Poetin. Een citaat, en ik parafraseer... De recente wetten die de rechten van journalisten... en homoseksuelen beknotten vallen ons zwaar. Ook de directe gevolgen ervan, waaronder geweldplegingen... en intimidaties, gaan ons door het hart. En daarom willen wij u vanavond niet alleen onze eerbetuiging tonen... aan een van de grootste theaterauteurs uit de geschiedenis, Tjechov. We willen er twee zaken aan toevoegen. We willen een hart onder de riem steken... Van wie te lijden heeft onder die wetten. En we willen iedereen die ze goedkeurt, smeken om zijn standpunt te herbekijken. En volgens een woordvoerster van Teneugel Amsterdam werd er verdeeld gereageerd door het Russisch publiek. Applaus en boegeroep was er te horen. We blijven even bij uh, Toenugel Amsterdam. Want wie wordt uh, de nieuwe baas van Penny en Henny? Dat zijn de twee kippen uit de voorstelling De Meeuw van Toenugel Amsterdam. 32 keer stonden de rasechte theaterdieren op het podium. En ze hebben nu een goed huis verdiend, zegt een woordvoerster. Maar helaas is door een technische storing die quote niet te horen. Uh, wie voor de kippen wil zorgen, die kan zich aanmelden... via de Facebookpagina van Toenugel Amsterdam... of via Twitter, hekje Penny en Henny. En de dierenbescherming kijkt mee of het nieuwe baasje... hen een kipwaardig bestaan kan geven, terecht. Want we weten hoe het met die meeuw is afgelopen, niet waar. Spionageschrijver Tom Clancy is overleden deze week. Hij brak in 1985 door met The Hunt for Red October. Dat later werd succesvol uh, verfilmd met Sean Connery. Clancy schreef in totaal 17 bestsellers. Hij verkocht meer dan 100 miljoen boeken. Uh, andere bekende waren onder andere Patriot Games... en Clear and Present Danger... Eh, volgens uh, Clancy was het heel simpel om dat succes te evenaren. Gewoon een computer pakken en schrijven. Zo simpel is het. Hij werd 66 jaar. En dan tot slot nog een berichtje over uh, Bach. Alles van Bach op internet. Gratis en compleet. Wel even tien jaar geduld hebben. Dat dan weer wel. Want het ambitieuze project All of Bach. Alles van Bach. Ging deze week van start. Alles opnieuw opgenomen. Als tegenhanger van al die krakkemikkige YouTube filmpjes die er nu op het uh, net staan. De kosten bedragen de komende drie jaar 1,5 miljoen euro. Dan heb je nog zeven jaar over, dat is nog niet gedekt. Dat geld wordt mede opgehoest door de Rabobank en het VSB-fonds. En het eerste werk van Bach dat werd opgenomen was vreemd genoeg kantaat 146. Ach ja, je moet ergens beginnen, niet waar. Misschien vanwege de titel weer truipzaal. Oftewel, er staat ons een hoop beproevingen te wachten. Nee. over het stichtelijke einde van het opiumnieuwsoverzicht. Dit is Opium. Vier van de zes genomineerden voor de NS Publieksprijs... die gingen donderdag in gesprek met treinreizigers. Dat gebeurde tijdens een initiatief genaamd de Social Coupé... waarbij mensen aangemoedigd worden met een medepassagier te praten... in plaats van met hun mobieltje. Schrijver Tommy Wieringa, Michel van Egmond, Jan Brokken en Chris Verburg... die stapten in Amsterdam in de trein op weg naar Eindhoven. En opium was erbij. Goedemorgen dames en heren, vandaag is in uw trein tussen Amsterdam, en Centraal en Eindhoven een bijzondere coupé ingericht. De social coupé met als gasten de auteurs die genoemd zijn voor de NS Publieksprijs. En de treinreizigers konden die genomineerden van alles vragen over hun boeken. Zo kreeg Jan Brokker deze vraag over zijn Tweede Wereldoorlogsboek De Vergelding. Kan je, kan je überhaupt spreken van goed en fout in de oorlog? Want dat is toch iets wat, wat toch terugkomt in het boek. Goed en fout. Ja, uiteindelijk leg je toch wel dat verschil. Je gradueert het enorm. En kon artsenschrijver Chris Burg zijn theorie De Voedselzandloper nog eens uitleggen? Ja, de vraag is uh, omdat ik denk dat je veel ziekte kan voorkomen door gezond te eten. En daar is het antwoord resoluut ja op. Bijvoorbeeld, studies tonen aan dat uh, 90% van de, zelfs meer dan 90% van de gevallen van type 2-diabetes te voorkomen vallen via levensstijl. Waar, waarvan voeding de belangrijkste factor is. Okay, zodat ik onderbreek, we komen bijna aan op Utrecht Centraal. Uh, als je nog wil stemmen op het, uh, op het boek van, uh, van Jan Brokken of van Chris Verburg, dan kan dat natuurlijk. Jij zat net in de Social Coupé. Wat vond je daarvan? Ik vond het heel gezellig. Ja, ik wou dat ik tot uh, Maastricht kon blijven zitten, maar ik moet er nu Utrecht al, al uit. Na Brokken en Verburg was het de beurt aan Tommy Wieringa. Hij las, heel toepasselijk, voor over zijn tijd als NS-medewerker. Lang geleden was ik als locatist in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen. Het gilde der loketisten wist toen al dat het geheel overbodig was... en op een dag in zijn geheel verdwenen zou zijn... want daar werd het voortdurend op gewezen door de invoering van honderden kaartautomaten... en de sluiting van steeds meer loketten. Dat we te langzaam waren voor de moderne tijd... stond ook op zelfklevende plakkaten boven ons hoofd. Snel een kaartje, neem de automaat. Schrijver Toome Wieringa, genomineerd voor de NS Publieksprijs met Dit zijn namen. Hoe groot schat u uw kansen in? Oh, uh, niet. Niet, tenzij uh, al uw luisteraars nu naar de computer rennen, naar de site van de NS Publieksprijs gaan en uh, op mijn boek dit zijn de namen stemmen. Maar als ze dat niet doen dan, uh, dan winnen natuurlijk dat, uh, dat voetbalboek Gijp. Uh, het zal ongetwijfeld heel goed boek zijn, maar alleen zij hebben een propagandakanaal tot hun beschikking dat ik niet heb. Nee. namelijk zij roepen voortdurend in dat programma Voetbal uh, International, roepen ze op om daarop te stemmen. Ja, dan ben je natuurlijk machteloos. Klinkt wel wat verongelijkt. Nee, dat is, ik, ik, ben, ik ben daar neutraal over. Dit zijn feiten. Is er dan de RTL publieksprijs geworden? De NS-RTL publieksprijs, ja. Michel van Egmond, schrijver van Gijp. Die NS-publieksprijs kan u volgens Tommy Wieringa niet meer ontlopen. Ik hoop dat hij die verstand van heeft, Tommy. Dat zou leuk zijn. Ik, uh, ik kan niet ontkennen dat uh, ook het succes van het boek... Mede te danken is aan de schaamteloze zelfpromotie die Voetbal International heeft gedaan, de uitgever van het boek. U zegt schaamteloze zelfpromotie, u bent daar toch wel blij mee? Ik ben er hartstikke blij mee, maar het is vrij ongebruikelijk om vijf weken lang elke avond je eigen boek en een programma te promoten. De meeste mensen schamen zich daar een beetje voor. Wat zegt u tegen u mede voor de NS-publieksprijs die ja, door die oproep waarschijnlijk het nakijken hebben? Nou ja, iedereen in Nederland mag stemmen, één keer. Dus uh, heel veel eerlijker kan het niet. Uh, kijk, ik, ik snap ook, ik vind het, ik zie wel in dat hier iets raars aan de hand is. Ik bedoel, Jan Brokken heeft voor zijn boek 177 mensen over de Tweede Wereldoorlog geïnterviewd. Christus is er dokter voor moeten worden. Wieringa heeft geloof ik met kozakken uh, opgetrokken. Het enige wat ik heb gedaan, is een paar keer naar een paaldansclub met René van der Grijp geweest. Een jaartje rondhangen met hem en heel veel gelachen. En dat een beetje leuk opgeschreven. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb het niet verzonnen. Ik ben ook maar op een dag gebeld van, ik ben genomineerd. Dus uh, nou, hier ben ik. Ja, dat was uh, schrijver Michel van Egmond over de stemprocedure van de NS Publieksprijs. Die uh, 15 oktober wordt uitgereikt. En wilt u stemmen op uh, een van die anderen? Dus bijvoorbeeld op Tommy Wieringa. Ik zou het doen. Prachtig, het boek. Uh, uh, NS.nl, dat is de site waar u kunt uh, stemmen. Straks praat ik met Ursul uh, de Geer en uh, Sophie van Winde over haar naam als Sarah. Voorstelling die deze week in première is gegaan in Den Haag. Maar eerste live muziek. Muzieksite 3 voor 12 omschreef haar nieuwe album Het Is. Als een magistrale plaat zonder concessies. Zelf noemt ze het een warm bad waarin je weg kunt zakken. Nou, We houden het gewoon op twaalf zeer mooie liedjes. Zometeen meer daarover. We gaan nu eerst luisteren. Pak uw badschuim en handdoek en duik onder in het warme bad van Eefje de Visser. Ik zoek een woord en ik herinner, met de tuin en daar iets aan was waarin we konden wonen en rustig aan doen, om ons heen is alles rustig aan verzamelen. En ik mag maken wat ik wil maken, en ik mag vertellen wat ik wil, wat ik wil. En ik mag laten wat ik wil laten, ik wil wel horen wat je me zegt, ik wil wel weten. Maar ik geloof daar niet in. Soms laat hier alles los. Of het bestaat niet in het, echt. ik zoek een woord, ik ben nu rustig. Ik wil wat doen, maar vind niet dat ik mag denken. En in de keuken ruim ik wat op. En in de kamer zet ik alles anders neer. En ik mag schrijven wat ik wil schrijven. En ik mag veranderen wat ik wil. Wat ik wil. En ik mag wachten als ik wil wachten. Ik wil wel horen wat je me zegt. Ik wil wel weten. Het echt, even de visser, zo heet het nummer, in het echt van het album het is. En uh, straks is er nog twee keer te horen hier in uh, Opium. 12 miljoen exemplaren verkocht, waarvan 1 miljoen in Nederland. Een verfilming, maar nog nergens op de wereld. Een theaterversie, tot deze week. Haar naam was Sari. Sarah ging donderdag in première in Den Haag. Aan tafelregisseur regisseur Ursul de Geer. En een van de hoofdrolspelers, Sophie van Winden. Fijn dat jullie er zijn allebei. Uh, Sophie, het, het, het, het had ook... Het, haar naam was Julia kunnen heten. Want het uh, is jouw karakter. Een Amerikaanse journaliste die ergens induikt. Ja. En eigenlijk voor het hele verhaal ben je minstens zo belangrijk als die Sophie. Uh, als die Sarah. Eh, Sarah ja. Ja, <laughs> uh, exactly. ja, maar uh, Julia die leeft nog en uh, Sarah niet meer. Mm. En het was Sarah waar Julia naar op zoek gaat. Zonder Sarah was het verhaal van Julia een stuk minder interessant. Dat is waar. Ja. Uh, had jij het boek gelezen voordat je gevraagd werd voor deze rol? Niet voordat, nee. Mm. Ik heb het, uh, ben het gaan lezen nadat ik was gevraagd. Ja. En, en, en hoe was het, het lezen van het boek? Uh, ja, ik uh, las het natuurlijk heel erg met het... wat gaan we hier van ja, maken ja. in mijn achterhoofd. En uh, waar je dan vooral op richt, of wat ik gedaan heb, is... wat is het mooie aan het verhaal, wat is het sterke... en hoe breng je iets wat een succes is, als, uh, wat iedereen in zijn, in zijn eentje aan het lezen is... hoe breng je dat op het toneel, dan ja. moet je met iets anders komen. En daarom was ik ook heel blij met de bewerking die er lag. Leon van der Zanden heeft het uh, ja. bewerkt, hè? ja. ja. ja. Jij zegt, het sterke, wat was het sterke waarvan je dacht dat dat moet erin zitten? Nou, wat ik heel sterk vind is hoe de wisselwerking is tussen twee levens. En uh, uh, dat, dat de geschiedenis een rol kan hebben in het heden. Dus dat door de geschiedenis uh, te, je daarin te verdiepen... dat je zo ook de hypocrisie en de uh, leugens en de geheimen in ja. het nu kunt ontmantelen. Ja, dat je door de geschiedenis te kennen... een beter mens kunt worden in het nu, eigenlijk. Dat ja, een beter neer. mens, ja. ja. En, en een hoop bloot kunt leggen en er iets van kunt leren. En uh, ja, dat er bepaalde taboes nog steeds aan de hand zijn... net als dat die er uh, 60 jaar geleden waren. Dat blijkt wel, ja. ja. Regisseur Ursul uh, de Geer, geen, geen uh, theaterbeweging tot nu toe. Is dat jouw uh, persoonlijke verdienste dat je daar achteraan bent gegaan? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik ben alleen gevraagd om het te regisseren. Bosproducties wilde dit... De producent. De producent die wilde dit heel graag doen. Die hadden al de aanslag gedaan. Ook met Leon van der Zande. En dit was zo'n verhaal waarvoor... Ik denk dat ze dachten, nou, de aanslag is redelijk gelukt. Laten we die de Geer ook maar eens nemen. Ja, en, en, en niet te vergeten Maraille. Gloed ooit prachtig bewerkt uh, tot, tot theaterstuk. Um, verbaast het je dat er niet eerder een theaterbewerking was? Eerlijk gezegd niet. Omdat het een ongelooflijke moeilijke opdracht is... om zo'n verhaal uh, uh, op het toneel te zetten, denk wat, ik. Wat is, wat is het lastige denk ik? Ja, ja, dat heeft te maken met het feit dat de, dat de, uh, de verhalen... Ja. aan de ene kant te heftig zijn en aan de andere kant te eenvoudig. Dus het verhaal over wat daar gebeurd is in de Tweede Droom d'Iver... waar 13.000 Joden zijn samengedreven. En het verhaal van dat meisje, dat is zo heftig... En aan de andere kant is wat daar tegenover staat... Eh, namelijk het huwelijk tussen Julia en Bertrand... Mm -hmm. dat zijn natuurlijk twee grootheden die, die eigenlijk niet zo goed zich met elkaar verhouden. En dat hebben we geprobeerd in dat stuk zich wel te laten verhouden op een acceptabele manier. En ik vond zelf dat de grootste uitdaging... ook de grootste uitdaging dat we weg zijn gebleven van een soort... Sentiment en sentimentaliteit die er, die er nogal in zit. En, en, en het gevaar is groot dat je daar in, die, in, in dat ravijn duikelt. Ja. En, en ik, ik vind dat er een hele mooie voorstelling is door de acteurs gemaakt, die, die in een prachtig decor met schitterend licht waardoor we wegblijven van, van die valkuilen en die ravijnen die uh, links en rechts opdoen. Ja, geen sentiment sentimentaliteit. Dat heb je als, als uh, actrice ook proberen te vermijden? Ja, absoluut, ja. Het was uh, af en toe best een uh, gevecht tegen de patels. Mm -hmm. Want het is natuurlijk een gruwelijk verhaal uh, ja. enerzijds. Laat pro het verhaal te schetsen. We had het al over dat uh, Velodrome Liver. Dat is een stadion, een, een uh, wielerstadion, in 42, meen ik, een groot aantal joden is samengedreven. Ja, en dat is gebeurd door, uh, tijdens razzia's in de wijk Marais, vooral in Parijs... door de Franse politie. Dus dat waren niet zozeer de Duitsers, maar, maar de het was Franse. de Franse. Ja, dus een, uh, echt een zwarte Franse. bladzijde in de Franse geschiedenis... waar ja. men liever het ook niet meer over heeft. Uh, nee, en waar pas uh, 50 jaar na dato Chirac zijn uh, excuses voor heeft aangeboden. Ja, en dat gaat samen met het verhaal. Dus die, de, daar is een meisje die bij die razzia... Uh, uh, uh, haar huis heeft moeten verlaten. Ja. Ja. Het huis waar de journalisten later in komt te wonen. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk een toevalligheid, die, die, dat verzin je niet. Niemand nee, heeft het verzonnen. Ja, ja, je kunt het ook andersom zien. Als je kijkt vanuit, uh, vanuit Julia, zij doet daar onderzoek naar... en ze gaat tegelijkertijd in een appartement wonen. Dat is op zich toevallig, maar ze komt zo op het spoor... van de mensen die er voor haar hebben gewoond. Dus, um, en daar blijkt inderdaad een meisje. Uh, en zien. als je in een Marais ging wonen dan was het nou, kans van één op twee, denk ik... dat je in een appartement kwam van Joodse familie. Want het was een, echt een Joodse wijk. Een Joodse wijk. En zesduizend politieagenten pakken dus, dus uh, uh, 10.000 Joden op. Uh -huh. he, vooral vrouwen en kinderen. En dat is verzwegen... Dat is, uh, ik geef altijd het voorbeeld van Yves Montand... een bekende zanger die in 1948 een liedje schrijft. Heel over, vrolijk. Ja. Heel vrolijk liedje ja. over Velodrome die d'Iver. Alsof ja. er niets gebeurt. Hoe is gebeurt. het mogelijk? Ja, ja, het is... Ja, je gebruikt het ook in de voorstelling. Ja. Ja. Zoals je veel uh, muziek ook gebruikt. Padam, Padam van uh, Edith Piaf worden we steeds terugkomen, bijvoorbeeld. Wa waarom dat nu maar overigens? Wat heeft dat met... met uh, die Padam? Ja? Omdat Padam, dat, is, uh, dat heeft Edith Piaf gezongen toen ze op het dieptepunt in haar leven was. Uh, Wim Zaal heeft daar net een heel mooi boekje over geschreven. Zij had de, uh, haar, haar grootste liefde uh, was dood. Ze had een zwaar autoongeluk gehad. Ze zat aan de grond. Mm -hmm. En ze zingt in dat padam dat het wijsje wat ze hoort... dat dat de herinnering terugbrengt en het verleden langs haar laat defileren. En dat het wijsje altijd eerder is dan de woorden die zij weg wil duwen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk... Dat, dat past zo mooi in, ja. dat, in, dat, in het verhaal. Ja. Er, er is heel mooi gebruik gemaakt in de voorstelling van het verweven van de, de, het, het vroegere. Dus de, de wereld van Sarah en de wereld van de journalisten en haar man Bertrand. Die nu in dat appartement wonen. Uh, kun, kun je dat uitleggen? Ja, ik heb het gezien. Maar mensen die het nog niet hebben gezien, hoe jullie dat gedaan hebben. Uh, nou, dat is uh, door de vormgeving is daar al een enorme winst behaald, omdat uh, Sarah is nu anders dan in het boek trouwens een volwassen getraumatiseerde vrouw die dus terugkijkt op haar leven oh. eigenlijk vanuit een. Ja, inrichtingachtige ruimte. Zij speelt op het achtertoneel. En wij spelen de, het nu op het voortoneel. Ja. En um, ja, tijdens cruciale scènes, waarin uh, ja, de sleutel scènes waarin ook de kast ter sprake komt... waar uh, nogal een geheim bewaard is gebleven. Um, de, de, ontmoeten die twee werelden elkaar? Ja, en, uh, dat, dat was... Ik heb het gezien. Dat, dat vond ik ook het spannendste moment van de hele voorstelling. Op het moment dat die... Twee, wat kunnen we over die kast vertellen, Ursul, zonder dat je het hele verhaal weggeeft? Nou, er regent. hebben 1,3 miljoen mensen het boek, boek gelezen. gelezen. <laughs> dus het, het gaat over Sarah, dat meisje, dat, dat stopt haar broertje... Uh, bij de, als als de, die Rassia is, stu, uh, stopt ze haar broertje in, in die de kast. kast. Met wat eten, en ze maar denkt dat ze, ze denkt, over drie dagen zijn we weer terug. En zij, zij komt pas na weken terug. En dat jongetje zit natuurlijk in de kast. En mm -hmm. er komen andere bewoners. En dat jongetje is natuurlijk dood. Dus, Alleen wat we geprobeerd hebben... Dus met, en dat doet Sofie en, en Lotje van Lund doen prachtig, dat prachtig. Die, die er, dat, speelt Sarah. Die speelt Sarah. Ja. Dat er dus momenten zijn dat wat achter op het toneel gebeurt... en wat voor op het toneel gebeurt... dat dat elkaar uh, aanraakt mm -hmm. bijna door het kijken. En dat op, op het dieptepunt van, van, van Julia... Als, als ze erg in de put zit... dat bijna Sarah haar troost en dat er weer uithaalt. Ja. En dat zijn een paar momenten ja, die daar... daar zelfs als regisseur heb ik dat honderd keer gezien... dat uh, roert mij nog steeds. Ja. Maar ik, ik zei al, het mooiste moment is dat die werelden elkaar echt raken. Ja. Hè? Ja. Dat, dat de, uh, de vader van Bertrand, dus de man van Julia... en uh, die Sarah tegenover ja. elkaar staan. Heb, heb je niet overwogen om meer van dat soort momenten in te bouwen? Dat die werelden echt met elkaar in... in... Want dat, dat, dat, dat schuurt natuurlijk enorm. Dat geeft drama. Ja, dat geeft drama. Maar dat, ja, dat zou een hele andere bewerking uh, vereisen, denk ik. En dat, dat, dat heeft Leon... Uh, niet, die heeft, ik vond het geweldig dat hij die ene scène had geschreven... En dat heb ik ook. Dat is ook de sleutelscène natuurlijk uit het, uit het hele stuk. Die, ja, die confrontatie. Ja, ja. Ja, en daarna kantelt er ook wel iets. Ja. Daar, dus dat is uh, ja. Als je dan weer meerdere van die scènes zijn, dan weet ik niet of het allemaal. Dat is ook wel heel waar. Ja. ja en, en als je de dingen uh, aan de voorkant er nog inzet, dan is die scène weer niet uh, zo. Verrassend. Ja, en ja. na, na de, die confrontatie heeft plaatsgevonden, dan, dan begint ze eigenlijk besluit om dood te gaan, hè? Ja. Uh, Sarah. Ja. Uh, even naar uh, uh, uh, de, de voorkant, dus Julia en haar ja. man. En, en, en scène, laten we even luisteren naar Christatus en, en, en jou in een dialoog. Waarom staat mijn familienaam op deze envelop? Blijf... Af. Zie je wel? Totaal geobsedeerd. Je kunt het niet laten. Hoe kom je hier aan? Wel hm? je vader. Wat heeft mijn vader hiermee te maken? Ik heb je vader beloofd dat ik mijn mond zou houden. Nou, dan beloof ik jou dat ik hem niks zou vertellen. Wel hem, ja? En vraag ja, ja. hem hoe In het is. Dan waar is het misgegaan tussen ons? Waarom vertel je me niet meer? Oh, ga je nu meteen naar Amelie of wacht je even... Amelie je is, is verleden tijd. Je licht laffe zak. Zo. Dat is het einde. Oh, ik hoorde ineens, een ding toch, maar dat is hier in het theater. Ik dacht, ja. dat. <laughs> ik dacht even dat we terug waren in de Schouwburg, maar ja. dat was niet zo. Uh, uh, uh, ik ben even van, de, van, van, de, van de, mijn apropos daardoor. Uh, we, we hebben ook, en dat is wel leuk om, om even terug te gaan naar donderdag, naar de première. Want we hebben ook publieksreacties. Uh, laten we die meteen erachteraan uh, laten horen. Ik vond het erg mooi. Ik vond een hele goede vertaling van het boek. En de toevoegingen vond ik juist ook echt heel bijzonder, zeg maar ten opzichte van het boek. Ik vond zeer geslaagd. Ik ben er nog een beetje stil van. Maar ik vond het heel erg mooi. Met veel adem en rust en indringend. Een, een indrukwekkende voorstelling. Hoe schuldgevoel doorwerkt drie generaties. Zo mooi verbeeld, zo krachtig. De tijden door elkaar heen. Ik vond het een interessante voorstelling. het boek had ik nog nooit gelezen. Ik ken het verhaal totaal niet. Ik, ik wist dat het over de Tweede Wereldoorlog ging. En het is, wel, het is heftig. Het is heel goed gespeeld vooral. Voor mij was het een totaal nieuw verhaal. Ik vond het heel Amerikaans. Het raakte mij niet. Ik vond het niet per se ontroerend, Wel interessant als verhaal. Maar ik denk als het Amerikaans zou zijn geweest... had ik misschien ook een traantje weggepikt. En dat had ik hier niet. Uh, misschien komt het ook door manier van acteren. Was het nou wel of niet Amerikaans? Dat begrijp ik niet helemaal. Ik weet niet, zij wel, geloof ik. Ja, ja, ja. Is, is het, heel, het is niet heel Amerikaans, toch? Of niet nee, wel? Ja, Julia is een Amerikaanse ja. journalist. En dat ja. vind ik op zich wel heel sterk gekozen. Want het is, uh, als buitenstaander. Ja, als komt buitenstaander. Zij. Ja, ja, en als, als de onderzoeker waarvan je ook maar kunt zeggen ja. of die de juiste onderzoeker ja, ze Zij maakt natuurlijk van. een enorme ontwikkeling mee. Ik bedoel, Sophie niet als actrice misschien, maar nee, het personage. personage. Ja, enorm. enorm. Je, je, je komt in Frankrijk en je bent journalist. En dan stuit je op iets. Ja, wat Bertrand ook zegt. Er is nooit oorlog geweest. Bij jullie, die burgeroorlog is zo lang geleden in Amerika. Ja. Jullie weten helemaal niet wat dat is. Dus, en zij gaat daar met een soort moralisme van. in, in duikt in dat verhaal. En, en, ja, en, en komt in een wereld recht die ze totaal niet kent. Ja. En waar, dat is natuurlijk shocking. Ja, ja. ja dat, doet ze, dat doet ze heel goed. Dat doe, dat doe je heel goed. Ja. Ja, Dank oh, ze overigens is... doet het heel goed. Maar ze, doen het allemaal heel goed ze doet het allemaal heel goed. Uh, overigens is uh, Tatjana de heeft. Komt ze kijken? Want het is de eerste theaterbewerking. Hè? Ze komt kijken. Ja? Ze kon niet op de première zijn. Maar ik denk dat ze in november een keer komt kijken. En ik heb met haar gesproken wel over, over die bewerking. Mm -hmm. En zij was opvallend mild over uh, wat we ermee gedaan hadden. Ik heb haar daar iets van verteld en ja. heel veel schrijvers... raken dan een beetje ontstemd over wat we hebben weggelaten ja. of toegevoegd. Ja. Maar zij zij luisteren even wat anderen met mijn verhaal doen. Als het tegen tegengebeurt, moeten zij weten. Oké, okay. dank jullie wel. Ursul de Geer en Sofie van Winden, hartelijk dank uh, dat jullie hier waren. Haar naam was Sarah dinsdag in het Theater in Barneveld. Donderdag in Venlo in de Maaspoort. Voorstelling tot en met 22 januari in verschillende theaters in het land. Hartelijk dank. Hoop je missen weer naar het journaal van drie uur tot straks. Opium. Avro. Exclusief in Studio Itzerda